1 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Syrische ordentroepen hebben de afgelopen dag op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kiswa, ten zuiden van Damaskus, opende militairen het vuur... toen een begrafenis van Syrische demonstranten uitliep pardon, op een betoging tegen president Assad. Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen. Drie andere burgers werden gedood in Damaskus en in Qusir bij de Libanese grens. Het leger deed daar invallen in wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de Mensenrechtenorganisatie vluchten veel Syriërs daarvoor het geweld naar Libanon. Steeds meer mensen met beginnende dementie sterven door euthanasie. In 2006 waren dat er nog drie, vorig jaar 21. Volgens de wet is euthanasie bij dementerende mogelijk als de patiënt nog wilsbekwaam is... en niet in een vergevorderd stadium van dementie verkeert. Uit de nazi bij beginnende dementie komt dus steeds vaker voor... maar slechts 33 procent van de huisartsen is bereid eraan mee te werken. Oud-premier Julia Tymoshenko van Oekraïne moet terechtstaan wegens machtsmisbruik. Rechters in de hoofdstad Kiev hebben dat besloten. Tymoshenko was in 2005 een paar maanden premier en ook van 2007 tot 2010. Vorig jaar verloor ze nipt de presidentsverkiezingen van haar rival Janukovic, die is nu president.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 En Lust, Sarayra Groenhart. Vannacht begint Lust met een ode aan de liefde. Want ik moet eventjes iemand in het zonnetje zetten. Het is vandaag namelijk 26 juni. Het is twee minuten over 1. op 26 juni 2011. En het is een bijzondere dag, want vandaag is de dag dat mijn lieve vader, Robby Groenhart, 60 jaren jong is geworden. Papa, ik weet dat je luistert. Gefeliciteerd met je verjaardag. Zo vanaf Radio 1. Toegewenst door je eigen dochter. Maar ik denk, ik wil het even wat groter maken. Ik wil het wat mooier maken. En ik wil, je, um, ik wil dat je je verjaardag toegezongen krijgt. En toen ben ik eventjes in het archief gedoken. En toen dacht ik, nou Katja Schuurman belde ik. Die nam niet op. Uh, dus die kon ik niet vragen om te zingen. Maar ik heb een ander sekssymbool uit... Uh, van tevoorschijn weten te toveren. Um, ooit zong ze uh, um, de president toe. Nou, jij bent toch een beetje, je wordt de toekomstige president van Suriname. Zo heb ik dat ook gezegd. Dus uh, om, uh, om je verjaardag te eren, om jou als mens te eren... en om uh, Marilyn Monroe er nog even bij te halen... is deze paps speciaal voor jou. Ja. Speciaal voor jou, Robby Groen, had gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Zo, en dan nu over naar het lustgedeelte van de show. Want vannacht wil ik met je praten over een onderwerp waar ik zelf uh, geen enkele ervaring mee heb. Ik weet uh, dat uh, de enige persoon, en dit gaat heel raar klinken, maar luister, luister heel even, hear me out hier. De enige persoon met wie ik het ooit uh, aangedurfd heb, dat avontuur, dat is mijn vader. Die ik net uh, een gelukkige verjaardag toewenste. Maar ik denk dat daar in de nabije toekomst uh, verandering in. Want ik ga het met je hebben over samenwonen vannacht. Samenwonen. Nou, ik heb ooit met mijn vader in één huis gewoond. Dat waren dolle jaren toen ik studeerde hier in Amsterdam. Vroeger. Dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Maar ik heb het over samenwonen. Uh, als je ontzettend verliefd bent op elkaar... en denkt, ik wil eigenlijk geen moment meer van je verwijderd zijn... laten we de volgende stap in onze relatie nemen... en samen in een huis gaan wonen. Klinkt enorm romantisch, toch? Ja, inderdaad. Kan inderdaad een romantisch avontuur zijn, maar kan ook ontzettend verkeerd gaan als je niet precies weet hoe je dat aan moet pakken. Dus vannacht wil ik het daar met je over hebben. Samenwonen, de do's en don'ts. Wat moet je wel doen, wat moet je zeker niet doen? En hoe pak je het aan? Ik ga straks bellen met Annemarie van Niebut. En zij kan mij alles vertellen over wat er misgaat op het gebied van geld als twee mensen die van elkaar houden in een huis gaan wonen. Dus dat is misschien wel interessant om te horen. En ik ga bellen met een, uh, een knappe kop... die je hebt leren kennen in uh, het programma Holland's Next Top Model. René. Die heeft natuurlijk een extreme vorm van samenwonen meegemaakt. Namelijk die wonen met uh, 10, 11 of 12 even knappe koppen in Zo'n modellenhuis. Nou, die kan ons ook vertellen over wat je dan wel en niet moet doen. als je met zoveel mooie en soms kattige dames samenwoont. Maar ik wil natuurlijk vooral jouw verhaal horen. Heb jij ervaring met samenwonen? Goede ervaringen, slechte ervaringen, verschrikkelijke ervaringen? En heb je misschien tips voor mij? Ik wil namelijk in de nabije toekomst samen gaan wonen met mijn grote liefde. Ik wil het heel graag van je horen. 0800 1121. 0800 1121, als je wilt bellen. Mailen mag naar lust.bnn.nl. Straks ga ik bellen met een vaste luisteraar, kan ik wel zeggen... die uh, elke week luistert en twee weken geleden... een fantastische ervaring met mij deelde... waar ik nu even een, uh, een follow-upje over wil. Maar eerst Silo Green met zijn It's Okay. Pap, die draag ik dan stiekem ook nog even aan jou op. Je bent 60, 60 jaren jong en that's oké. Okay. Silo Green. Lust. De Voice of America. Daar is hij een coach bij, CeeLo Green. En uh, als het goed is, verschijnt er morgen een documentaire over hem. CeeLo Green, de Ik weet niet precies waar je hem kan zien, maar je kan in elk geval op internet de trailer daarvan bekijken. En dat is echt een hele toffe trailer. Ik denk dat hij binnenkort, nou ja, hij komt morgen uit en dan is hij heel snel weer uh, te bekijken op het internet. Maar dat gaat een beetje over zijn dagelijks leven en. Dat hij zegt van, nou ja, ik ben niet een hele bijzondere man. Dat denken veel mensen. Maar ik ben gewoon eigenlijk een normale jongen. Die het lef heeft om hele bijzondere dingen met zijn leven te doen. Waaronder dus hele goede muziek maken. Maar ik keek daar net even de trailer van. Ik dacht, nou, dat vind ik wel echt een leuk documentaire. Als je die van die, mu van die muziek houdt, dan uh, zou ik het zeker eventjes gaan checken. Goed. Vannacht hebben we het over samenwonen. Maar voordat ik uh, inschakel om samen met jou te luisteren naar onze vrienden in Boyd's Bar. Wil ik even je herinneren. Aan een paar weken terug. Want toen uh, had ik het... Uh, um, ik weet niet eens meer waar ik het over had toen. Toen had we ook een prachtig onderwerp in elk geval. En er belde een dame op, heel gepassioneerd. En die uh, deed haar betoog. En uiteindelijk zei ze... Aan het einde van het gesprek begon ze over iets heel anders. Namelijk toen zei ze dit. Ik moet even wat zeggen. Want de reden dat ik eigenlijk nog wakker ben... is eigenlijk omdat ik morgen zelf een hele spannende date heb. Ik kan gewoon niet slapen. Je hebt een date morgen. Oh, wat leuk. Oh, ik krijg meteen zo'n kriebeltje in mijn buik. Over lust gesproken en dat is echt pure lust. Een date die pure lust is. Ik sprak toen met Irit af, van die hoorde je net, uh, Bella Irit. Bel mij dan nog even terug en laat mij weten of dat een leuke date is geweest. En um, nou, het moment is daar. Als het goed is, Irit, goeienacht, heb ik je aan de lijn? Ja, hoi, goeienacht. Het is alweer Hallo. een paar weken geleden, maar je hebt een fantastische date gehad. En ik weet, je was <laughs> ja. daar super enthousiast over. Ja. En ik zei nou, bel me terug en vertel of het inderdaad is geëindigd met pure lust, Iris. Ja, dat moest wel. Het moest wel, ja. Je had het aangekondigd op, uh, ja, op, uh, op, de, radio. op de radio. Dus dan eigenlijk, dan moet je wel. Maar zonder, zonder al te grafisch te worden, vertel eens wat is gebeurd. Nou, inderdaad, we hadden al best wel een aanloopje gehad van een paar weken. En. Um... Uh, toen hadden we eigenlijk voor het eerst afgesproken, maar toen hadden we al wel een heel groot idee dat het uh, heel gezellig ging worden. Dus, ja, waar zat uh, dat in? In welke soort uh, momentjes voelde je dat dan? Nou, we hadden al best wel vaak uh, eigenlijk dagelijks contact. Um, en dan, uh, ja, allemaal spannende berichtjes en zo, dus dan voel je het wel kriebelen. En dan groeit wel een soort verlangen. Dus uh, ja, het zat er wel aan te komen, zeg maar. En toen? Jullie? Dus dat was de avond. Ja, nou, dat was zeker gebeurd. Alle lust is, even, ja. even, even heel grafisch, zijn, <laughs> jullie samen in, ja, zijn jullie samen in bed beland? Ja. Jullie zijn samen in bed beland? Ja. Oké, okay, en dan nu, en dan nu, nou ja, hoe was dat? Moet je het ja, het was heel leuk, het was heel gek, want eigenlijk hadden we al best wel veel uh, ja, spannende dingen besproken, zeg maar. En nu, en dan moet je eigenlijk even een stapje terug, want dan zie je elkaar eigenlijk voor het eerst. En dan ineens, dan uh, moet je ook maar kijken of dat dan uh, aantrekkelijk is en zo. Maar en want jullie hadden heel spannend. veel, heel veel heen en weer gemeld en op die ja. manier heel veel gesprek. Maar dan in één keer de ja, reality behoud, check. En, ja. Dat je elkaar, want jullie hadden elkaar op het internet ontmoeten. Ja. En hoe ja, was dat? Ik kan, ik kan inmiddels een wekelijks column beginnen, want ik heb al en daarna ook weer andere dates gehad. Ja, oh, je, ben jij een vervent internet date, hè? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, um, ik ben twee maanden geleden, heb ik de stoute schoen aangetrokken. En toen ben ik begonnen, heb ik me aangemeld, toen dacht ik, nou oké, okay, dit is niks voor mij, maar ik doe het gewoon. Nou, en toen uh, vond ik het helemaal leuk. Ik kan echt iedereen aanraden. Nou, maar je, echt je, maakt, uh, je maakt een grap over een column. Maar ik kan je vertellen dat toen uh, ik in september met deze show begon... hebben wij ook een tijdje een internetdater gevolgd. Oh, dat ja. was een, een volwassen man van een jaar of vijftig... die elke week uh, uit de doeken deed uh, wat hij allemaal meemaakte. En toen hebben we altijd gezegd op de redactie... hartstikke leuk, we hebben hem gevolgd aan de kerst. Yeah. En toen zei hij zijn uh, abonnement op, omdat hij er toen ook oh, al yeah. alweer klaar mee was. En toen zei yeah. ja, maar het zou ook leuk zijn, zeiden we op de redactie altijd... Als we een jong meisje konden volgen. Dus als jij ja. zegt. Uh, want dan gaan we je gewoon elke week bellen. Ja, en dan, uh... Eigenlijk is die date namelijk die ik heb gehad is een beetje achterhaald. Die, die is nu, dat is alweer oud nieuws. Oké, okay, heel even dat is kort. Oud nieuws. Heel even kort. Um, jullie zijn toen met elkaar in bed beland. Dat was hartstikke leuk. Ja. Waarom ja. is het inmiddels oud nieuws? Hebben jullie elkaar nog gezien daarna? Nee, we hebben elkaar niet meer gezien. Hij heeft het zelf heel erg druk en ik ook. En eigenlijk was het toen een beetje... Had ik al eigenlijk wel zoiets van, hmm, dat is toch niet echt... Zeg maar, het, moest gewoon, het was meer iets wat er gewoon uit moest. Maar ja, ik had niet het idee dat het echt uh, verder nog zou klikken, zeg maar. Dat er nog, nog toekomst had. Ja, nee, nee, nee. nee. Dus uh, dat, toen dacht ik, nou ja, we hebben, ook nog, we, we hebben nu ook nog contact hoor. Dus het is niet dat het ineens weg was, maar... Ja, het is nu wel anders, zeg maar. Is het nu een meer een vriendschappelijk contact? Of, uh? Nou, het is nog wel een beetje stout af en toe, maar het, uh, ja, het, het, het komt er gewoon niet zo van om elkaar te zien. Dus um, ja, nee, dat uh, heb ik al een beetje afgeschreven En bovendien is het dus al oud nieuws. Het is al oud nieuws. Judith, <lacht> ik maak ja. deze afspraak met jou. Um, ik vind het leuk om jou uh, de komende weken even te bellen, elke week. <lacht> ja. En om met je te kletten over wat je die week hebt meegemaakt. En waarom wil ik dat doen? Ik weet dat er net als jij heel veel mensen zijn... die best wel eens zouden willen kijken hoe dat werkt met dat internetdaten. Ja. Maar inderdaad niet over die drempel heen kunnen. Jij zei, ik twijfelde zelf ja. ook. Ik vond het stom, ja. ik vond het niks voor mij. En ja. op, op, uh, doordat we jou dan uh, elke week bellen... dan kunnen de mensen die dat spannend vinden of die dat interessant mm -hmm. vinden... of die dat net niet durven of die dat juist wel doen... en zich afvragen ja. hoe dat bij anderen gaat... dan kunnen we die mensen een kijkje in de keuken geven. Ja, leuk. Alleen één dingetje. Ik ga wel dinsdag voor twee weken op vakantie. Dan zou ik daarna... Dan gaan we vinden. het vanaf dan. Ik ga ook nog een keer op vakantie, gelukkig deze zomer. Maar dan doen wij dat daarna. Dan gaan we jou bellen. En dan uh, uh, gaan wij veel meer van jouw lustige... en jouw liefdevolle verhalen <lacht> horen in deze show. Ja, leuk. Ik vind het fantastisch. Irit, we, we schudden elkaar nu de hand. Dus bij ja, deze, op de radio. We. Dat is goed. We gaan genieten van jouw leven. Fantastisch. <lacht> Tot over een paar ja. weken, Irit. Dankjewel. En dan vertel ik ook hoe mijn date morgen was. Oh, want morgen ga je weer op date. Wat een leven! Oh, ik wilde bijna dat ik weer vrijgezel was. Nee hoor. Ik ben lang genoeg vrijgezel geweest. Maar als ik dit zo hoor, denk ik ja. Ja, dat, dat is echt leuk avonturen, hoor. Avonturen, avonturen. Wij ja. spreken jou heel snel, Irit. En uh, ja, uh, schrijf het op als het zoveel is. Zodat ja. we het lekker, lekker de mooi. week van Irit nemen. We dat een ja. beetje door. Helemaal goed. Is goed. Oké, okay, goeienacht. Oké, okay, hoi. Ja, the home before the summer, baby, but I got your number, baby, I got your number, baby, I'm will trying. your face out of the mirror Dat toen uh, Josh Stone uh, dit nummer schreef, dat ze geen idee had dat er jaren later, want dit nummer is natuurlijk van een tijdje geleden al. twee mannen waren die het wel heel erg letterlijk namen wat ze zei. Die waren namelijk, nou ja, ik weet niet, uh, sommige mensen noemen dat stalkers, uh, sommige mensen noemen dat uh, geobsedeerde gekken. Waren er twee die uh, de hele tijd rond haar, huis, uh, rond haar huis rondhingen en die alleen maar wilden dat zij dan naar buiten kwam om een ritje met ze te maken. En um, Soms in Amerikaanse tienerfilms heeft dat dan een prachtig einde... en worden mensen verliefd. Maar in andere soorten, soorten films uh, loopt dat dan even anders. Want toen de mannen uiteindelijk werden aangehouden... toen bleken dat ze allerlei vervelende dingen bij zich hadden. Waaronder een bodybag, een zwaard en kilo's touw. Omdat ze hele slechte bedoelingen hadden met uh, Miss Jas Stone... bij haar huis in de buurt. Dramatisch. Gelukkig was ze op dat moment zelf niet thuis. En als je haar nu vraagt naar hoe ze dat ervaren heeft... zegt ze, zoals dat moet van een persvoorlichter... dat het allemaal oké okay is omdat er niks gebeurd is. Ik kan me ontzettend voorstellen dat je daar enorm van schrikt. En dat je daar echt wel even je tijd voor nodig hebt... om daar overheen te komen. De gedachte dat er twee van die enge mannen bij je huis rondhangen. Goed, Jas Stone hoorde je. We hebben het vannacht in Lust over samenwonen... En ik heb even bij mijn vrienden in Boys Bar gevraagd wat hun ervaringen daarmee zijn. Ik heb zelf nog geen ervaring met samenwonen. En ik wil je ook gedurende deze show, ik ben er tot vier uur met je, eigenlijk aan jou vragen. Heb je tips voor mij? Heb je tips en tricks? Heb je mooie verhalen waar ik iets van kan leren? Um, dat vroeg ik ook aan mijn uh, vrienden Jennifer, Arco, Sari, Sheraldine, Olaf en Edwin. En die hadden er uh, dit over te zeggen. Boys Bar, Boys Bar. Relatie was het toch wel een uh, soort van, dat is dan toch echt samenwonen? Dat, dat echt je een, een, een eenheid ja. hebt, dat als je samenwoont in een huis... en je hebt alle twee je eigen kamer, dan, heb je gewoon, dan is het makkelijker om gewoon je eigen leven te leiden. Op het moment dat je echt samenwoont met een partner... Kan je geen kamel. op? Dat is ook mijn ervaring, <lacht> dank je, mm -hmm. um, Maar dan ga, dan ga je levens een beetje samensmelten en dan, dan begint het Of smel. niet? Mm, ja, en dan begint het spel <lacht> inderdaad uh, van uh, in hoeverre ben je ook nog... Uh, yeah. Je nee, keer... persoon. Precies. Ja. Ik heb twee keer samengewand. De eerste keer was gepland en het was een ramp. En de tweede keer was ongepland en het ging heel goed. Maar de eerste keer was echt, zij had ook echt. Ze kwam uit het buitenland voor mij. Ze had ook haar huis opgezegd Oeh. voor mij. En toen ging het niet. En dat was echt heel erg. Maar dat is ook niet gek, want dan voel je gewoon de druk. No, goed, nee, want het was wel in ja. samenspraak gaan. Want okay. ik had, toen we het erover hadden, had ik er ook heel veel zin in. En toen was het moment zover. En ik kreeg echt letterlijk kreeg ik hyperventilatie. En ik kon het niet. En hoe en lang was ze op... weg geweest? Uh, maanden. Lang genoeg. <laughs> en hoe lang nou had ze het huis toen opgezegd? Hm? Hoe lang had ze de huis toen opgezet? Ja, ook uh, het was vanaf 1 januari. Zou ze bij mij komen wonen, dus vanaf 1 januari ook geen huur meer. Ja, het was Sorry, echt heel erg. erg en... Ga maar ergens anders slapen. Ja, nou, ik ging, ik echt vluchtgedrag. Dus echt, weet je, gewoon nachten niet thuiskomen of, of me echt begraven in werk. En... Maar pikte zij dat dan? Nou, ja, niet zo lang natuurlijk. Ik vond het echt moeilijk om het ritme van mijn vrijgezellenleven op te geven. En dan heb ik het niet over seks of kunnen gaan en staan waar je wil, maar puur over. Je hebt een avond en die is van jou. En jij bepaalt hoe je die indeelt. Even, oh ja, ik wil ook nog even een uur eventjes uh, met mijn broer aan de telefoon zitten. Ja, of, dat is gewoon het idee dat als iemand belt of sms van: kom je nog wat drinken? Dat het een optie is. Zonder dat je dat hoeft te overleggen. Ja, ja. ja. ja. op een ja. gegeven moment moet je volgens mij ook duidelijk worden als dingen je echt gaan irriteren. Um, um, bijvoorbeeld mijn vriendje heeft op een gegeven moment een neiging gehad. om ging die vier uur bellen. Wat zullen we vanavond eten? Daar heb ik echt direct de kop ingedrukt gedrukt. Van, ik, ik word ja. daar zo... Oeh. Zo... Ja. Half vijf, Drie prima, uur. maar vier uur. Dus, het nu nee, om zes uur, <laughs> zes uur, bellen ik. Het nee, nee, maar... Het heeft ook wel weer... Ja, ik, nou, nou, ik heb... Eerlijk... Dat, dat ging dus, de die eerste keer was heel erg gepland, dat ging mis. En de tweede keer dat ik ging samenwonen, toen moest mijn, toen mijn moest er huis uit. Dus die kwam eerst bij mij wonen, van, ja, die, het was dat of uh, Limburg. En toen dacht ik al van, oh god, ik kan dat helemaal niet. Maar toen was het eigenlijk heel leuk. En dat ging eigenlijk vloeiend. En dat was helemaal geen probleem. Dus maar... het was voor mij wel een opluchting dat ik het kon. Heel veel, dat, dat, ik dacht eerst van, ik kan gewoon niet samenwonen. Punt. Maar is het uh, dat, waar jij bent, bent niet veranderd. Dus blijkbaar was dat een heel ander meisje. Ja, en ja. Maar wat, voor, wat, wat was er dan anders? Ja, dat ging allemaal inderdaad een stuk meer vanzelf. Zonder dat het inderdaad... Zo, Drie dagen van tevoren gepland moest worden, wat er om geregeld. Uh, dat alles geregeld was en dat het ook vaststond. Dat was nu niet zo en dat, is toch wel, dat scheelt wel heel veel. Panic attacks in Boys Bar. als uh, Arco het heeft over samenwonen. Klinkt dat herkenbaar? Ik moet eerlijk vertellen dat ik, uh, als ik dit zo beluister. ik heb nooit samengewoond. maar ik kan je vertellen dat ik tot aan nu. niet, niet een vreselijke held ben geweest, altijd in, in relaties überhaupt. Nu ga ik heel goed, als een trein, als ik dat van mezelf uh, mag zeggen. Maar net als Arco heb ik soms ook wel die twijfel. Dat ik denk, nou, misschien ben ik gewoon niet zo voor gebouwd. Samenwonen, dat afstemmen en vijf dagen van tevoren al moeten bedenken... wat je dan precies gaat doen, op welk moment... en in paniek raken, omdat je misschien nooit meer een avond voor jezelf hebt. Misschien werkt het niet zo voor mij. Maar ja, zoals Arco zegt, elke situatie is anders. In zijn tweede relatie ging dat alweer veel makkelijker, omdat het... Ja, een beetje vanzelf vloeiend ging, omdat ze goed bij elkaar pasten. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw eigen ervaring. Kan, kan het zo zijn dat je niet het type bent om samen te wonen? Of kan iedereen het? Ik wil het heel graag van joren: horen. 0800-1121. Ik ga straks bellen met onze eigen seksologe Wil Berghuis. Want uh, op het moment dat je dan gaat samenwonen... dan verandert er heel veel in de relatie... Wat gebeurt er met je seksleven en waar moet je rekening mee houden? Dat weet onze Wil Berghuis. Maar eerst een man wiens seksleven toch altijd wel uh, groot nieuws oplevert. Hij wordt altijd gezien met knappe vrouwen. En dan is het weer aan, dan is het weer uit. Had een relatie met Taylor Swift. Oh, weer aan, weer uit. Hoe says, wie weet er eigenlijk nog hoe dat allemaal zit met John Mayer? Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone.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 It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking at me.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 Het moet een maalpaal zijn in elke relatie. En eerlijk gezegd ben ik als vrouw die toch de half leven lang... een soort vrije vogel is geweest, zit ik er ook wel tegen aan te hikken. En ik heb er allerlei romantische ideeën bij. En uh, Wil Berghuis is, staat op het punt die romantische ideeën naar de maan schieten... en me te serveren met een flinke portie realiteit. We hebben het vannacht over samenwonen. Want het klinkt fantastisch, het is ook romantisch, het is mooi... maar je moet wel even weten wat je aan het doen bent... Anders kan het helemaal fout gaan. Wil Berghuis, goedenacht. goedenacht. Nou, zeker. Dan kan het helemaal fout gaan. Het is niet uh, allemaal, uh, het is niet allemaal uh, filmromantiek. En oh, nu delen we ons leven samen in een huis. en Nu blijven we voor altijd bij elkaar. Ja, Dat is over ja. het algemeen niet wat er, uh, wat er, wat er al altijd gebeurt, toch? Nee, Samenwonen. Nee, ja. nee zeker niet. Uh, ik denk uh, dat je als je gaat samenwonen eh, uh, wel, he, natuurlijk heb je die romantiek, heb je wel nodig. Uh, die mooie ideeën en uh, die roze wolk. Uh, natuurlijk heb je dat nodig, want het is natuurlijk een fantastisch gevoel. Van ja, we gaan uh, ons leven samen delen. We gaan voor het eerst ook echt ons praktische leven samen delen. Uh, dus daar moet je wel een goed gevoel bij hebben. Dus je hebt het aan de ene kant wel nodig. Maar aan de andere kant heb je ook wel een stuk realiteitszin nodig. Van ja, je moet uh, soms praktische afspraken maken. Ik weet nog toen ik ging samenwonen had ik echt een lijstje gemaakt van nou jij doet dit en ik doe dat hè, over het huishouden. Wat stond er? Wat stond er? Iets concreter op die lijst? Nou, eh, oh, na een paar maanden kon ik hem niet meer vinden. En ik verdacht eh, mijn vriend ervan dat hij het met de opzet kwijtgemaakt had. Maar de uh, uh, zal ik hem nog eens op aanspreken. Maar er stond dus echt op: van nou, uh, ik uh, uh, nee hij zet natuurlijk, dat is echt een mannending, de, de vuilniszakken buiten. En uh, ik zorg ervoor dat de weekendboodschappen in huis zijn. En ik verzorg uh, de bedden één keer in de twee weken en jij maait het gras. Weet je, hele praktische dingen. Moet dat ook als je gaat samenwonen, moet je er zo praktisch tegen? aangaan? Of kan je het ook laten ontstaan? Ja, natuurlijk. Dat kan ook. Maar ja, dat heeft een beetje te maken met hoe je in elkaar zit. En ik zit in elkaar omdat ik graag van tevoren wil weten <lacht> wat ik aan het doen ben. Uh, dus ik had dat zo gedaan. Maar ja, je kunt er ook voor kiezen om gewoon samen te gaan wonen en te kijken van hoe het loopt. En dan uh, is dat helemaal niet erg als je maar er elkaar aan de jas trekt op het moment dat je merkt van, hé, hey, er gaat iets niet helemaal zoals ik het bedoel. Uh, en dat even weer met elkaar uh, afstemt. Dan is er niks aan de hand. Wat voor valkuilen zie jij uh, in je praktijk als seksoloog... van uh, mensen die gaan samenwonen en ja, of in een sleur raken... of op een gegeven moment uh, daar niet zo lekker mee in gaan? Nou, ik denk dat, uh, dat heel veel mensen dan toch dat roze wolk uh, uh, idee uh, hebben. En um, ja, dan niet uh, realistisch genoeg zijn om uh, gedurende de tijd dat een beetje naar beneden toe bij te stellen. En want ja, heel feitelijk gezien, je gaat gewoon met iemand uh, samenwonen. He, dus dat betekent uh, dat je uh, ja, 24 uur per dag met elkaar te maken hebt. Terwijl dat is nieuw. Dus het is een hele nieuwe situatie die nog wel eens, uh, ja, voor verrassingen kan zorgen. Dingen die je niet wist van elkaar of waar je ineens aan gaat veranderen. Storen. En um, ja, daar, daar loop je dan wel tegenaan. En dus leg die verwachtingen, die, die, die, die lat niet te hoog als het gaat om verwachtingen, maar um, ietsje lager. En um, dan maakt het de teleurstellingen over het algemeen ook wat minder groot. Onze producer Angelique, die nog dichter dan ik tegen het echte samenwonen zit, die is een beetje aan het slikken. Zo van, uh, hmm. oh, oh ja. Oh, ja. nou, je moet het wel gewoon doen hoor. Het is niet zo <laughs> dat je het moet doen. Want uiteindelijk willen mensen dat toch. Hè? In, ja. in relaties, ja, uiteindelijk wil je het liefst de hele dag bij elkaar zijn. En uh, het liefst ook met elkaar wonen. En met elkaar slapen. En met elkaar wakker worden. En alles delen. Dus ja. dat, dat is heel menselijk. En uh, dat moet je zeker niet achterwege gaan laten. Maar uh, je moet je wel realiseren dat, ja, dat het ook wel eens uh, even er anders uit kan zien. Als dat je gedacht hebt. Er is trouwens ook een, een onderzoek naar gedaan. En dan zeggen mensen ook. Ja, nou, we hebben inderdaad meer tijd samen. Hè? Okay. Als je apart woont, heb je minder tijd. En het is goedkoper, werd ook nog uh, ja, ja, dat is ook gezegd. gezegd. En mannen hadden natuurlijk weer, ja, je, je raadt hem al. Eten. Uh, als nee, <lacht> ja, kan dat ook. Eten uh, meer seks. Meer, meer seks. seks. Dat brengt me op ja. het volgende punt. Meer ja. seks, maar wel ook meer kans op sleur, denk ik, in je seksleven, of niet? Ja. Dat is ook de andere kant daarvan weer. He, want uh, ja, eerder als je apart uh, woont, dan is het is er meer spanning. Zo van zien we elkaar en uh, uh kunnen we vanavond vrijen? Komt het ervan? En daar zit natuurlijk toch veel meer spanning omheen. Als je samenwoont, ja, dan ben je beschikbaar voor elkaar. En dan wordt het gewoner. En uh, met gewoon, ja, in het verlengde van gewoon zit altijd een beetje de sleur. Ja. En met sleur bedoel ik dan uh, van ja, dan, dan is het zo vanzelfsprekend... Dat het eigenlijk een beetje saai wordt. Ja, dus, routine. Uh, Wat doe je daartegen? Ja, want niet tegen saai worden. Sowieso, hè? Met, met alles op alle gebieden, denk ik. En ook op seksueel gebied. moet je ervoor zorgen dat uh, daar toch nog een beetje iets van spanning in blijft. Hè? Iets onvoorspelbaars. Uh, andere dingen, verrassende dingen. eens een keer op een andere plek. Uh, eens een keer niet op een altijd andere tijd. Nee. Niet altijd hetzelfde. Nee? Ja. In het verlengde van uh, uh, het, het, het seksding. Een mm heet -hmm. relatie hangijzer. Hoe doe je dat met masturberen? als je pas gaat samenwonen. Dat is mm -hmm. echt iets wat eigenlijk hoort bij jezelf. Mm -hmm. Dat is heel privé. Maar nu heb je in oh, één ja. keer één huis... als je in een grote stad woont, vaak ook een klein huis... één bed... Wat doe, je met, wat doe je met de drang om te masturberen als je gaat samenwonen? Ja, masturberen is een beetje een lastige activiteit, hè? De omgeven door taboes vaak nog. En, ja. en sommige mensen denken echt van, die vinden dat. Dat uh, is een norm. Van ja, als je een relatie hebt, je woont samen, dan hoef je niet meer te masturberen. Nou, ja, dat is maar, ja, ik persoonlijk ben het daar niet mee eens. Ik denk dat je dat stuk uh, gewoon uh, kunt Mag houden voor doen. jezelf, ja? Ja, natuurlijk. Zeker als je daarvan geniet. Maar ja, als je daar echt heel veel moeite Sommigen voelen zich daar schuldig uh, door en uh, schamen zich er ook een beetje voor. Ja, dan denk ik dat het wel iets is wat je met je partner, hè, met wie je dan nu samenwoont, ook gewoon kunt bespreken. Van, god, wat vind jij daarvan? Hoe, uh, hoe doen we dat? Hoe zullen we dat doen? En ja, in de praktijk blijkt dat mensen daar toch wel hun weg uh, in vinden. Hoor. Dan heb uh, je hebt altijd toch nog wel eens uh, momentjes voor jezelf. En, uh, ja, het dan, wordt het, dan, dan wordt het weer net als in de puberteit Als je ja. in je ouderlijk huis woont. Dan ja, moet je daar een beetje een soort ja. vluchtplan omheen bedenken. lijkt me niet het makkelijkste samen. gesprek. Ja, het lijkt ja, me niet... Nee. Het, maar, moet je daar, heb je daar nog tips voor? Moet je lekker uit eten gaan... bij, uh, bij je favoriete restaurant... om dan het masturberen gesprek te voeren? of? Nee. Maar, dat zou ik helemaal niet doen. Nee, dan maak je het gelijk allemaal zo zwaar. He, maar gewoon, ja, als het eens te sprake komt van... Uh, je ziet dus iets op televisie of je leest wat in een blad... en uh, dan zeg je van, goh, nou, dat staat hier zo. Wat vind jij er eigenlijk van? Weet je zo, moet je een beetje... Ja, eigenlijk heel natuurlijk uh, te sprake brengen. Je moet er ook niet zo'n probleem van maken. Want het is natuurlijk ook helemaal geen probleem. Het is gewoon een, een menselijke behoefte. Alleen je bent gaan van wonen. Dus uh, ja, dan verandert er wel iets in die behoefte, denk ik ook. Ik denk dat je behoefte aan masturberen... Uh, als je meer met elkaar vrijt, dat dat wel wat minder wordt. Maar ja, als die behoefte er gewoon is... dan kun je het daar ook gewoon over hebben. Nou, misschien dat er... Uh... Uh, een aantal stellen op dit moment aan het luisteren zijn die denken nou dan dit is dan een mooie aanleiding om dat gesprek eens te voeren dat kan dat kan uh. ja. ik wil uh, van jou weten waar jij tegen aanloopt op het moment dat je gaat samenwonen bel mij 0800 1121 mailen mag naar lust@bnn.nl en twitteren kan als je in jouw tweet even een apenstaartje met lust bnn doet of als je een apenstaartje zaraïda doet dan komt het bij mij terecht en dan lees ik het voor wil ik bel jou straks nog terug tot straks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 Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares. Regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how? Prachtige plaat. Adele hoorde je met Someone Like You. Ik uh, las op het internet dat Adele en ik dezelfde uh, zondagmiddag, luie zondagmiddag besteding hebben. Namelijk uh, het kijken naar uh, live shows van uh, Beyoncé op dvd. Alleen het verschil tussen mij en Adele is dat we dat wel allebei doen. Maar dat zij met haar platen op nummer 1 staat in 17 landen. En ik de slechtst denkbare stem heb voor zingen dan. Hè? Voor radio natuurlijk een topstem. Adele hoorde je. We hebben het vannacht over samenwonen. En ik slingde net de vraag de eter in. Is iedereen geschikt, per definitie geschikt voor samenwonen? Of zijn er mensen die dat gewoon niet kunnen. Die dat misschien wel willen, die daar misschien wel boekjes over kunnen lezen... maar die daar gewoon niet voor gemaakt zijn. Melanie uit Haarlem, goeienacht. Jij zegt niet iedereen is ervoor gemaakt, dat samenwonen. Nee, helaas. Vertel. Inderdaad wat je zegt, die, uh, die mensen zouden het misschien wel willen. Maar door ervaringen en uh, daarnaast dat je ouder wordt... dan merk je toch gewoon... Dat je het een paar keer geprobeerd hebt en dat het gewoon iedere keer weer eens mislukt. Gaat dit over jou, Melanie? Wat je vertelt? Ja, ook dat is op, ook op mijn, natuurlijk is dat ook op mijn toepassing, dan zou ik dat ook niet zo kunnen zeggen, nee, denk ik. Nee, nee hebt het een paar keer geprobeerd. Juist. En dat is gewoon dan. En dat kan uh, zijn door uh, dat mensen bepaalde, ik zeg het nu heel netjes, problemen hebben met zichzelf en uh, daar zo mee zitten, en dat ook niet kunnen veranderen... Uh, nou, laat ik het even wel wat duidelijk maken. Dat bepaalde psychische problemen hebben. Want dat is dan misschien duidelijker ook voor de luisteraars. Mm -hmm. En dat je dat ook uh, door heel veel therapieën te lopen... dat gewoon niet verandert, omdat dat in je, dat in je karakter zit. En dat maakt samenwonen gewoon te moeilijk. Echt waar? Of geeft te veel problemen. Maar geef eens, um, geef eens een voorbeeld van iets wat er dan in je karakter kan zitten. Waardoor je per definitie niet geschikt bent om samen te wonen. Nou, ik maak uh, het even uit. Ik kan alleen maar van mezelf spreken. Laat ik het ook maar eer, eerlijk doen. Ik ben borderliner. Oké. Okay. Wat houdt ik dat heb... in voor de mensen die dat niet weten? Oh, ja, dat is een heel complex verhaal. Uh, borderliners kunnen schieten in het positieve. En een minuut later kan het heel, allemaal heel negatief zijn. Dus het is stemmingswisselingen, mood swings. Ja, dat is heel, heel, heel veel stemmingswisselingen. Ja, dus dat, is, dat, dat maakt het vooral met. Als je met iemand samenwoont, is dat al heel moeilijk om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Iemand kan daar nog zo zijn best in doen, maar dat is gewoon op een gegeven ogenblik niet meer haalbaar, weet je? En wat is er moeilijk aan? Ik, heb, ik moet zeggen dat ik ook. Uh een keer een relatie heb gehad met een jongen die heel veel stemmingswisselingen had. Mm -hmm. um, nou, dan, kan je, dan, dan weet je toch wel een beetje wat moeilijkheden dat geeft, toch? Nou ja, ik vond het moeilijk omdat ik dat niet begreep altijd. Ik doe wel mijn best om dat te begrijpen, maar ik begreep Juist. het niet altijd. Juist, maar dat kan ook niemand begrijpen. Mm -hmm. Want degene die in die stemmingswisseling zit... Mm -hmm. dan vraagt iemand, ja, maar waarom zit je nou weer zo diep? Mm -hmm. Ja, degene die dat overkomt begrijpt dat zelf ook helemaal niet. Snap je? Ja. Die kan ook dat niet uitleggen waarom hij weer zo depressief zit. Want er is ook geen aanleiding voor. Dat ontstaat gewoon, dat gaat dat bijna vanzelf. Dat ontstaat in, de, in die persoon zijn gevoel. Mm -hmm. Er hoeft ook geen, geen aanleiding te zijn of er gebeurtenissen zijn. Dat, dat gebeurt bij die persoon. En daarom is het voor de andere persoon, omdat je het ook niet kan duidelijk maken... Mm -hmm. Snap je? ja. Is dat gewoon voor de, voor de persoon die met jou samenwoont zo onbegrijpbaar? Maar ik, ik zit naar je te luisteren, Melanie. En je bent heel duidelijk. Dus, dus ik kan me voorstellen dat als jij uh, dat mm -hmm. vertelt... Mm -hmm. van ik heb soms last van, uh, van, uh, van stemmingswisselingen... Mm -hmm. dat het dan enigszins leefbaar moet zijn. Of, of zie ik dat niet goed? Oh, dat zie je zo verkeerd. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Kijk, je moet, je moet gewoon begrijpen iemand die dus borderline heeft, hè? Die kan uh, op één dag tien keer een wissel, uh, al, al die stemmingswisseling hebben. Mm -hmm. Van het, het, het negatieve naar positief. Van het negatieve naar positieve. Dus diegene heeft dus echt altijd een gevecht. Om het goede te blijven voelen. En, dat, ja. en dat gevecht. En hard werken. Dat gevecht uh, dat neemt zoveel energie in. Juist. Dat je dat. Uh... Juist. Heb je hebt geen energie meer voor andere mensen? Dus je bent eigenlijk altijd met jezelf bezig, met dat stukje. Juist. waardoor je niet. Je bent uh, constant moe. Constant moe, jeetje. Je constant moe. Oké, okay, maar geef mij dan eens advies. Uh, mm -hmm. Je zegt, ik heb het een aantal keer geprobeerd. Mm -hmm. um, het, is, uh, het is niks voor mij. Leg je je daar dan bij neer? Ja, heb ik, ja kijk, ik ben dus nu ook al middels 58. Hè? Mm -hmm. Dat heb ik ook uh, door ervaringen moeten leren. Ik was natuurlijk ook toen ik jonger was. Wilde ik ook een relatie. En natuurlijk, dat is mooi, dat is leuk. En bla, bla, bla, bla. Maar ik heb gewoon, nu bij ik er neergelegd, Ik heb het geprobeerd. En ik maak een ander alleen heel erg ongelukkig. Mm -hmm. En mede ook, omdat ik een ander ongelukkig maak... ook mezelf weer ongelukkig. Ja. Op een gegeven moment moet je gewoon, ja, gewoon heel verstandig zijn. Ja, hoe stom het ook klinkt, maar het is wel zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het. Het klinkt wel zijn een eenzame staan. Het is ook heel eenzaam. Heftig. Het is heel eenzaam. Want je kan ook. Aan, aan, je kan wel soms dingen proberen duidelijk te maken, maar een ander begrijpt dat totaal niet. En ook voelt het ook zeker niet. En dat is wat. Wordt lang zitten met het gevoel. En ja, het dat gevoel. gevoel kan je nooit aan een ander duidelijk maken. Dus is het inderdaad wat jij zegt een heel eenzaam staan. Oké. Okay. Melanie, ik wil je ontzettend bedanken dat je belde en openhartig je verhaal vertelde. Blijf even luisteren, want uh, we hebben straks een belletje met Robert Doggers. Mm -hmm. Die uh, zijn boek schreef, uh, samenwonen doe je zo. Daar staan allerlei leuke tips in, daar gaan we met hem over praten. Dus wie weet hoor je iets voorbij komen waar je dan, uh, okay. waar, waar je dan toch iets mee kan. Maar dank voor het bellen in elk geval. Ik was uh, blij ik mijn verhaaltje kwijt kon. Oké, okay, als iemand daar wat aan heeft. Ja, er mogen mensen op jou reageren. Als je uh. wil reageren op melanie, kan dat. 0800 1121. Als je wil bellen, heb je eigen ervaringen? Heb je wel eens samen gewoond met iemand die borderline heeft? Of heb je zelf borderline, maar is jouw ervaring over samenwonen anders? Kan allemaal. 0800 1121. Ik ga straks bellen met een van de dames die in het Benelux Next Modelhuis woonde en daar uh, het nodig heeft meegemaakt. Maar eerst heb ik Rox klaarstaan met I Don't Believe. Lust. Samenwonen komt in heel veel verschillende vormen, soorten en maten. En ik kijk het programma heel vaak: Benelux Next Top Model, ook de Amerikaanse versie. En ik denk altijd, als ik dat kijk, en dat is dus bijna elke week als er is, denk ik, jezus, hoe houden die beiden het uit met elkaar in dat huis? En wat gebeurt er op het moment dat de camera's uitgaan? Ik heb aan de lijn een van de toppers van de afgelopen Benelux Next Top Model, René, goedenacht. Goedenacht. René. Je hebt het overleefd, die ja, tijd in het modellenhuis. Ja. Wat heb je daar allemaal meegemaakt? Volgens mij ontzettend veel mooie dingen, maar ook heel veel verschrikkelijke dingen. Ja, dat klopt. Uh, ja, je zit natuurlijk met een, een uh, ja, groep van dertien meiden in een huis. En dan uh, deel je toch wel lief en leed met elkaar. En uh, spanningen, maar ook heel veel leuke momenten. Dus het is echt van alles wat. Wat zijn de grootste ergernissen? Ja. De meest vreselijke dingen die je hebt meegemaakt? Waarvan je dacht, oh, ik, ga, ik ga gewoon nu naar huis. Um, ja, dat zijn toch vooral de, de irritaties geweest... die dan toch uh, na een bepaalde tijd, uh, ja, die, die krijg je nou eenmaal onderling. En waar ik echt een gruwelijke hekel aan had... is dat, uh, ja, we hadden een, een paar dames erbij zitten... die, ja, die ruimden gewoon echt helemaal niks op. Lieten alles achter zich maar liggen. En uh, ja, daar kon je mij toch best wel kwaad van krijgen. Maar dat, dat is wat er in elk seizoen, ook van uh, de Amerikaanse versie... komt dat altijd terug... Gewoon meiden, meestal wat jongere meiden, die heel slordig zijn. Maar wat doe je daaraan? Want je kan wel tegen iemand zeggen, ruim het op. Maar wij zien altijd op tv dat mensen zich daar niks van aantrekken. Ja, klopt. Um, ik heb het ook wel een aantal keer aangegeven. En op een gegeven moment waren er gelukkig meerdere meiden met mij... die, uh, die zich er ook uh, redelijk aan stoorden. En toen hebben wij gewoon uh, gezegd van nou, we gaan gewoon een, uh, een opruimdag inlassen. En dat was dan de zondag uh, en dat was dan toevallig ook de dag dat wij gewoon vrij waren. En uh, nou, dan gingen we gewoon met z'n allen opruimen. En dan uh, werkten de meiden die uh, ja, altijd een troep maakten uh, vanzelf mee. Dus, oh, dus dat, dat was wel goed. Dat was een strategische oplossing om het probleem te tackelen. Ja. Hoe, hoeveel energie gaat er zitten in dat uh, normaal een beetje kunnen samenwonen? Want... Je bent daar natuurlijk voor een wedstrijd. Iedereen wil winnen. Ja. Maar hoeveel energie moet je besteden aan het hele, de hele dynamiek van dat samenwonen daar? Ja, daar gaat ontzettend veel energie in zitten. In het begin uh, had ik dat nog niet zo door. Of ja, merkte ik dat nog niet. Omdat je, ja, je leert elkaar kennen. En het is allemaal nieuw en spannend en avontuurlijk. Maar op een gegeven moment, dan, ja, dan leer je elkaar beter kennen. En dan ga je gewoon, zoals ik net al zeg, toch wel best wel ergeren aan bepaalde dingen. En uh, het is sowieso heel erg moeilijk om, om toch je eigen plekje te vinden. Want we hadden een gigantisch groot huis. Maar ja, met 13 meiden, ja, je komt elkaar toch overal weer tegen. En ja, ja, het is gewoon heel moeilijk om dan toch iets voor jezelf te vinden... om je eigen momentje, om bijvoorbeeld... Uh, wat ik wel eens vaak thuis doe, is dat ik uh, lekker ga dansen... of clips kijken, of zelfs zingen, of uren in bad ga zitten. Ja, je moet gewoon continu maar rekening met iedereen houden. En ja, ja je kan bijvoorbeeld niet even lekker je eigen dingetje doen. Nee. Wat deed je als je, als je echt tegen de, het plafond zat... en dat je dacht, ik moet nu echt even een momentje... in totale rust en vrijheid voor mezelf. Wat deed jij dan? Ja, dan ging ik op mijn kamer zitten en dan maar hopen dat er gewoon niemand uh, oh. uh, ja, bij je kwam. Want je sliep natuurlijk met meerdere meiden op een kamer. Of ik vroeg dan, of ik wachtte een momentje af uh, dat alle meiden op de bank zaten een dvd te kijken. En dan uh, vroeg ik aan iedereen: van, Goh, uh, willen jullie, moeten jullie toevallig in de badkamer zijn? Want ik hou namelijk heel erg van badderen. En dan ging ik gewoon twee uur lang in bad zitten. En dan had ik gewoon uh, ja, nergens last van en dan kon ik gewoon lekker op mezelf zijn. Ja, nu werk ik ook bij de televisie, René. En nu weet ik dat uh, bij reality-shows wordt er heel veel uitgezonden... maar ook heel veel niet. Klopt. Wat zijn nou dingen die in het huis gebeurden... na aanleiding van het samenwonen van al die meiden... die nooit zijn uitgezonden? Of je denkt, ja, dat zouden mensen eigenlijk toch moeten weten... Um, nou nee, ja, natuurlijk de hoogte en de dieptepunt, die zijn allemaal wel uitgezonden... omdat dat natuurlijk heel erg uh, ja, spannend en cool is, ook voor de kijkers. En um, eigenlijk de, de leuke momenten die wij onderling hadden... dat is helaas nooit echt ja, uitgezonden geweest. Dus dat is op zich best wel jammer. Dus al het, al het kattige gebeuren, dat, uh, dat hebben we allemaal mogen meebeleven. Uh, ja. Maar wat zijn leuke dingen die jullie samen hebben gedaan, die wij dan niet gezien hebben? Uh, ja, gewoon de, de onderlinge leuke gesprekken, uh, de gekkigheid, uh, de ontlading wat we dan weer hadden na een fotoshoot. En ja, vooral s'avonds dat we gewoon met z'n allen uh, gezellig een wijntje gingen drinken en uh, kletsen en elkaar beter leren kennen. Dus ja, gewoon echt de, de, de meiden-dingen die uh, die mensen. Dus ja, gewoon de dingetjes die meiden eigenlijk onder elkaar allemaal doen. Ja, dus het was niet alleen haat en neid daar in nee, het modellenhuis. Nee hoor. René, ik uh, ben net terug uit Gambia. Uh, was ik uh, voor een reis van BNN. En in één keer bedacht ik me op reis... ik ben klaar voor de volgende stap in mijn relatie. Ik wil misschien gaan samenwonen. Ik heb okay. het meteen al even doorgebeld naar mijn vriend. Nou, Jij hebt de ultieme -challenge, heb jij doorstaan. Heb jij mm -hmm. nog tips voor mij? Tips? Nou, tips ik je om goed Ik zal je één ding zeggen... en misschien is dat ook wel de, de ervaring... die ik met mijn eigen vriendje heb gehad. Um, ik denk... Dat je gewoon de eerste paar weken uh, toch wel ja, elkaar goed leert kennen. En misschien de achterkomst van de bepaalde dingen die je nog niet echt wist van je vriend. En uh, ja, meld het gewoon en ga er gewoon, gewoon cool mee om. En dan komt het helemaal goed. En dan zul je super veel plezier hebben in het samenwonen met je vriend. René, ik denk dat ik een van de weinige Nederlanders ben die mag zeggen dat ik uh, niet alleen samenwonen advies, maar ook relatieadvies van jou heb gekregen. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Nou, het was heel veel plezier ermee. Dankjewel. Goeienacht. Ja, Oké, okay, goeienacht. Heb je net als René een ervaring met samenwonen die iets verder gaat dan uh, alleen maar samenwonen met je vriend of vriendin? Misschien in een studentenhuis, als je met veel mensen tegelijk hebt samengewoond. En heb je daar fantastische maar ook horrorverhalen over? Ik hoor ze ontzettend graag van je. 0800 1121. 0800 1121. Radio 111 Lust. En zo zijn we zomaar beland aan het einde van het eerste uurtje Lust. Straks gaan we eruit voor het nieuws, maar na het nieuws ben ik vlug weer bij terug. En ga ik bellen met Robert Doggers, die het boek schreef Samenwonen doe je zo. Ik ga bellen met uh, Annemarie van het Niebuut, die mij kan vertellen wat samenwonen en geld met elkaar te maken hebben. En vooral hoe die twee dingen niet goed samen gaan. We gaan nog even terug naar Boyd's Bar straks om te praten met mijn collega's over samenwonen. En ik heb ontzettend lekkere platen klaarstaan... van onder andere Anouk, Coldplay, Al Green en Amy Winehouse. Dus ik zeg, blijf gewoon lekker bij mij hier op Radio 1, 98.9 FM. Na het nieuws, meer lust voor je oren. Radio 1, 1, 1 lust. En...